He's the toughest man there is alive. wearing clothes from a wildcat's hide. he's the king of the jungle jive. Look at that caveman go! Hey. He rides through the jungle, tearing limbs off of trees. knocking great big monsters dead on their knees. Alley -oop. Alley -oop. The cats don't bug him cause they know better. Cause he's a mean motor scooter and a bad go getter. He's the toughest man there is alive. Wears clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive. Look at that king man go. There he goes Look at that caveman go He show sure is hip, ain't he? Like what's happening He's too much Ride, daddy, ride Hi-yo, dinosaur Ride, daddy, ride Get him, man ja, lekker hè, alle Joep. Ja, lekker hoor. De groep die het voortbracht, moet ik eigenlijk zeggen. Want het was eigenlijk al met een groep. Die heette de Hollywood Argiles. En die werd virtueel gevormd door.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 de Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat alle 6000 seinen op het Nederlandse spoor worden uitgerust met een verbeterde versie van het ATB-veiligheidssysteem. Zo moet worden voorkomen dat treinen nog langer door rood kunnen rijden. Dat zegt voorzitter Pieter van Vollenhoven van de Onderzoeksraad. De NOS bekeek naar aanleiding van het ongeval bij Barendrecht rapporten van de Onderzoeksraad en zijn voorgangers. Daaruit blijkt dat al sinds 1992 steeds wordt gewaarschuwd voor het falen van het huidige beveiligingssysteem. De DSB-bank gaat gedupeerde klanten stuk voor stuk compenseren. De bank heeft daartoe een overeenkomst getekend met de stichting Steunfonds Probleemhypotheken. De stichting behartigt naar eigen zeggen zo'n 2000 mensen die door toedoen van DSB met veel te hoge schulden zitten. De DSB belooft mensen te helpen die zich bij de stichting melden. Wij willen individuele oplossingen, geen collectieve, al dus de DSB-woordvoerder. In de Bijlmermeer in Amsterdam wordt herdacht dat daar 17 jaar geleden een vliegtuig van El Al neerstortte. De ceremonie wordt gehouden bij het monument tussen de flats Kruidberg en Groeneveen. Daar worden bloemen neergelegd door onder andere burgemeester Cohen. De ramp op 4 oktober 1992 kostte 43 mensen het leven. De A6 is ter hoogte van de Ketelbrug in beide richtingen een paar uur afgesloten geweest na een aantal ongelukken. Daarbij vielen vier gewonden. De weg tussen Emmeloord en Lelystad was bij de Ketelbrug net weer open na werkzaamheden. De politie weet niet wat de oorzaak van de ongelukken was, maar de brug stond een stukje open. Verkeer kan inmiddels weer over de Ketelbrug. Twente is de nieuwe koploper in de eredivisie. De club uit Enschede won de uitwedstrijd tegen Heracles met 3-1. De concurrenten PSV en Ajax speelden allebei gelijk. PSV kwam uit niet verder dan 0-0 tegen Utrecht en Ajax speelde in Kerkrade met 2-2 gelijk tegen Roda. Heerenveen speelde thuis met 1-1 gelijk tegen VVV.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Bijzonder Zandvoort. Mijn naam is Yvonne Roosendaal, CFM Radio Zandvoort. En ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort. Naar de Algemene Begraafplaats Tollenstraat 67. Daar krijg ik een exclusieve rondleiding van Christine Kemp van de Meij. Christine Kemp van de Meijen gaat, ons, gaat mij een exclusieve rondleiding geven. Ja, ik ben hier als voorzitter van de begraafplaatscommissie van de gemeente Zandvoort. En ik heb de historische rondwandeling in elkaar gezet. We zijn hier op het oudste gedeelte van de begraafplaats. De begraafplaats is in 1916 begonnen met een ontwerp. De ontwerper was de heer Jansen, die ook architect was van het raadhuis en de Karel Doormanschool. De allereerste begrafenis vond plaats in mei... 1918, daar komen we straks langs. We gaan nu uh, langs 45 bijzondere graven waar ik het een en ander over wil zeggen. Shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts chomping Folks like me on the job And <laughs> De Zandvoort heeft twee begraafplaatsen. Waar ligt die andere? Uh, dat is de Rooms-Katholieke begraafplaats. Daar wordt nog steeds begraven. ligt achter de Roomse kerk. Uh, vroeger werden de mensen begraven in en rond de kerk. Maar vanaf uh, 1869 mocht dat niet meer. Dus in 19, uh, of, uh, 1877 is er achter de Rooms-Katholieke begraafplaats... Dus aan de Prinsessenweg, waar nu het schooltje staat, de, Mar uh, de Maria School, heeft ook nog een begraafplaats gelegen. Daar is tot uh, 1918 uh, begraven. Dus vanaf 1877 tot uh, 1918 uh, is daar ook begraven. Toen is dat geruimd. Dus uh, in 1956 moest dat helemaal weg, die begraafplaats aan de Prinsessenweg of de Konijnenweg. En toen zijn de uh, de, de graven naar deze begraafplaats overgeplaatst. ZFM voor Zandvoort en de regio. Stand van de ploeg. Uh, deze meneer is samen met uh, meneer Paap, uh, met uh, ja, ja Paap, omgeslagen uh, met zijn uh, garnalenflat de Cornelia op zee en ze zijn allebei omgekomen. De, zijn lichaam spoelde aan bij paal 70. En hij werd met de brigadewagen van de Zondvoertse Remmingsbrigade overgebracht naar zijn huis aan de Zeestraat. Als je dit bericht hoort, waar je ook staat, ik roep elke vrouw, ik roep elke man met de generation. We staan hier bij een oorlogsgraf, dat is van August van der Wey. Hij is overleden in het dwangarbeiderskamp in Rees in Duitsland. Even over de grens uh, bij uh, Hij is overleden aan de verschrikkingen van de honger en de kou. Uh, uh, er zijn veel Hollanders in die tijd uh, overleden, veel zandvoerders met name. Er zijn wel wat zandvoerders overleden. Er uh, zijn dus, uh, ook nog drie zandvoerders die hier niet begraven zijn, ook in de Believe I'm that you're out there Stand up and say it loud If you're out there Tomorrow's starting now Now, now No more broken promises No more call to war Lessons, love and peace that We're really fighting for We can destroy hunger We can conquer hate familiegraf van de familie Brokmeijer. En het gaat hoofdzakelijk over Ernst Hendrik Brokmeijer. Een heel goed lid van de Zandvoortse reddingsbrigade. En hij is overleden tijdens een razzia op de Kostverlorenstraat in 1944. Is hij overleden, 28 november 1944. Dus zijn, en zijn vader, die hier ook begraven ligt, die was voorzitter van de winkeliersvereniging in Zandvoort. Die is recentelijk, een paar jaar geleden geloof ik dat is de vader van Ernst Brokmeijer die ook weer uh, ja, van de Rens is. Ja, maar het, dit is zijn opa, dit is Ernst Brokmeijer zijn opa, jonge Ernst Brokmeijer zijn opa. De reddingspost, Post Zuid, draagt nog steeds zijn naam, Post Ernst Brokmeijer. En Ankie, nou ja Ankie Jouwster is natuurlijk zo bekend als de bonte hond, en uh, Pieter natuurlijk. Dus, uh, maar die ligt hier begraven. We lopen hier op een mooi grindpad. De medewerkers zijn bezig met onderhoud. Dat moet volgens mij bijna dagelijks gebeuren. Christine, kun je een beetje beschrijven hoe mooi het hier is en wat voor soort bomen er staan? Ja, wat voor soort bomen er staan. Ik zie hier nu de kastanjes om onze oren vliegen. En er staan hier uh, wat, wat eiken. Uh, er staat hier een Gelderse roos met mooie bessen. Uh, ik zag net staartmeesjes uh, opvliegen. Ik hoorde bon specht hoorde Ik uh, roepen. Uh, het stikt hier van de koolmezen, van de Pimpelmezen. Ja, het is gewoon een prachtig park, waar iedereen eigenlijk gewoon eens een keertje moet, moet wandelen. Er staan overal bankjes. Je kan rustig zitten. Je kan water uh, halen. Er zijn overal waterpunten. En uh, ja, het is gewoon een mooi park. Je neemt gewoon je koffie mee en gaat hier uh, naar de vogels luisteren. Ja, of kastanje rapen, Goed voor de reumatiek. Want, kijk maar wat er kastanjes er op de grond liggen. Ondanks de, dat ze vol zitten met de mineermot. Dus, uh, ja. Oké, okay, we staan hier. We komen nu tegelijk bij het graf van uh, Klein. Uh, Klein is een, uh, een hoteleigenaar van uh, Hotel Bozait en later Filamaris. De hotels waren gelegen aan de, uh, aan de Noordboulevard. Naast hem, daar ligt Josina van de Ende. Oudhoofd van de bewaarschool. En uh, het schooltje, de, de Josine van de Enderschool. Wie, wie kent die niet? Wat is een bewaarschool? Ja. Kleuterschool. Okay, dus vroeger, bewaarschool. vroeger heette dat bewaarschool. En je kinderen veilig bewaard. Uh, de Zandvoortse kinderen waren erg arm en die bedelden bij de hotels. En dat was eigenlijk een doorn in het oog. Zowel van uh, dokter Gerke, dominee Swalu, uh, dokter Smit... Uh, en daarom hebben ze de bewaarschool opgericht. En daar was Josine van den Ende. Zij is 45 jaar hoofd geweest van de school. En uh, ja, ik ben blij dat ze hier uh, haar laatste rustpraat vindt. Dan kan ik daar ook het een en ander over vertellen. En uh, het is toch uh, heel goed dat zo iemand... Uh, ja, dat, uh, ja, omdat de armoede zo ontzettend groot was in het dorp. En om de, om de, toch de kinderen iets te leren. Gratis natuurlijk. Hè. Het kost allemaal niks. Dus... Uh, Belofen. Was het uh, uniek uh, om een uh, vrouwelijke uh, hoofd te hebben van uh, de bewaarschool in die tijd? Want ja, vrouwen, ik weet niet hoe het toen was met werken. Dat weet ik niet. Daar heb ik geen idee van. Het was een hele statige dame. Als je de foto's ziet, dan is het, was het een hele statige dame. Dus, uh, ja, en ze is in 1945 overleden. Toen was ze uh, ja, toch al uh, behoorlijk, ja, tachtig was ze. En ze heb heel lang eens op school geweest. Dus uh, ja, heel leuk. En toch dat een school nog naar haar vernoemd is. Ja, jammer dat er geen straat naar vernoemd is. Nou, misschien uh, kunnen we ja. bij deze als de luisteraars en luisteren van het genootschap Oud-Zandvoort een uh, straat uh, ja, gaan doen. Dat, is, toch wel, uh, dat zou best wel leuk zijn. louis of zo Ja, zou kunnen. We lopen nu naar het graf van dokter Gerken Dat was een dokter met een hele grote baard. Deze zeer geziene en hoog gewaardeerde huisarts werd vooral geroemd om zijn intense zorg voor zijn patiënten. Tijdens de wintermaanden hadden zijn patiënten vrijstelling van betaling. Want ja, er kwam natuurlijk weinig uh, inkomsten naar binnen. En zijn vrouw bezocht vaak de kraamvrouwen met een versterkende, versterkende soep. Er is, de dokter Gerkenstaat is naar deze man vernoemd. Had hij zelf veel kinderen? Ik zou het niet weten. Dat weet, dat, uh, dat weet ik niet. Maar was toen in die tijd toch ook dat je gewoon dag en nacht, weekend in, weekend uit... als er eentje in nood was en ging je met je tasje op de fiets waarschijnlijk als huisarts? Uh, ik begreep dat hij een wagentje had, een paard en een wagentje. En dat hij daarmee door het dorp uh, raste. Dat, dat heb ik wel eens uh, vernomen. Maar ja, dat moeten we nog allemaal uitwerken. Want de bedoeling is dat we al deze graven, die ik nu, dus nu, nu noem... Uh, uit gaan werken in een groter boek met wat meer foto's. Ja, dan. En dan ja, als. Als eind het graf van de dokter of van, van, van iemand anders, door dominee Waning of zo. En dat, uh, ja, daar, daar zijn we dus nu mee bezig. Dat... Ja, want jullie hebben recentelijk een open dag gehad. En toen kreeg ik van Nel Kerkman kreeg ik een prachtige brochure. nou Het is werkelijk fantastisch, hele mooie foto's van ieder graf op zich. Het is een nummer erbij gezet, zodat je het makkelijk vinden kan. Een platte grond, het ziet er zo gigantisch goed uit. Het, ja, echt een compliment. Uh, jullie doen dat ieder jaar of gaan dat ieder jaar? doen open dag? Dat, dat weten we niet, dat was nu vijf jaar geleden dat we een open dag gedaan hebben en voor de eerste keer dat deze historische rondwandeling zo in een brochure is uh, uitgewerkt. Maar dat komt ook omdat de commissie in het leven is geroepen, een jaar of drie geleden. Nou ja, en wij hebben dus als doel gesteld om toch de cultuurhistorie van ons dorp en zeker van de begraafplaats, nou ja, een beetje te bewaren en uh, daarom hebben we alvast een klein aanzetje gegeven voor deze rondwandeling. Zijn de brochures nog te krijgen voor de luisteraars die denken, nou ik ga dat toch een keertje op een zondag doen, lekker, hup, de koffie mee, ik wil ook zo graag een brochure. Op, op, op zaterdag en zondag is er niemand op de begraafplaats, maar door de, de week zijn de medewerkers van de plansoendienst en in de middag is altijd de beheerder, de heer Jansen, aanwezig op zijn kantoor. Of je kunt hem bellen, maar dat staat gewoon in het telefoonboek de gemeente Zandvoort en dan naar de beheerder vragen van de begraafplaats. En die kan je alle, alle inlichtingen geven en de boekjes die liggen op de begraafplaats. Dus wil men een boekje hebben en wil men de wandeling lopen, dan, dan is dat geen probleem. bij het graf van dominee Waning, dat is een keltisch kruis van zandsteen met de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet en het Christusmonogram. Deze bekende gereformeerde predikant is op zeer jonge leeftijd overleden. Even verderop ligt uh, meneer Piet Dekker, dat is een journalist die op 32-jarige leeftijd is overleden aan TBC. Het is een klein gemetseld muurtje met een bronzen plaat, voorstellende twee meeuwen, één aankomend en één wegvliegend. Nou, we staan hier bij drie graven. De eerste was Jan van der Ploeg, die overleden is in 1932. En hier ligt dan Pieter Loos in uh, september 1932. Uh, is het nou Jan of Chris? Uh, Jan Visser en Jan Paap, die zijn in mei 1932 overleden. Uh, ten gevolge van het omslaan van hun garnalenbootje. Dus ja, dat was natuurlijk vier jonge mensen... ...in een dorp, dat heeft ontzettend veel impact gehad. Er zijn ook geld is er voor de, de weduwe ingezameld... ...want het waren allemaal jonge kinderen. Nou, dat was één, één drama natuurlijk. Dus uh, ja, en op het graf van Pieter Loos... ...daar staat dus een bootje en daarop staat dus de voor Drie. Als je er dichtbij gaat staan dan zie je dat dat de voor Drie is... ...met dat bootje is hij dus omgeslagen... De kerk of uh, wie gaf er dan eigenlijk geld voor uh, dat soort uh, vreselijke zaken als de boot omsloeg? Want dat gebeurde helaas uh, wel wat vaker. Je had niet één kind, want ja, er was gewoon geen pil. Je had er misschien wel twaalf. Dus als vrouw alleen, bedoel, wat moest je? Ja, er was een fonds is daar opgericht. En wie daar geld in hebben gestort, dat weet ik ook niet. Of dat van de gemeente uit was, weet ik ook niet. Ik heb wel eens mij eens een verhaal verteld... Dat de mensen dan wel aan werk werden geholpen door de gemeente. Dus de, de weduwe mochten daar schoonmaken. En uh, dat soort uh, verhaal heeft mevrouw Loos mij of mevrouw Trol mij laatst verteld. Dus, uh, maar ja, drie graven. Ja, dat is, uh, en natuurlijk, de vierde ligt even verder op. Ja, dat is toch een, uh, een drama geweest. Ja, ja. precies, een hele tragedie. tragedie. Ja. Dus, uh, maar we willen dat dan toch uh, bewaren. We gaan het een beetje opknappen, het graf. Dat het er een beetje ja, appetijtelijk uit gaat zien. De graven zijn al in bezit van de gemeente. Er afstand van gedaan door de familie. Niet van allemaal, eentje niet. Maar de andere wel. En wij gaan dat dan opknappen. De begraafplaatscommissie heeft gezegd... Ja, dit vinden we zo belangrijk, de historie van Zandvoort. We gaan het opknappen. Er gebeurde tegenwoordig nog dat je... Vroeger kreeg je van de bedeling kreeg je nog wel eens eten, drinken en een beetje geld. Stel dat iemand uh, overlijdt, er is helemaal geen familie. En, ja, wat, wat gebeurt er dan? Doet de gemeente dat, uh, het begraven? Want ja, die man die wilde dan wel begraven, schijnt, of wat dan ook. Hoe gaat dat? Vroeger of nu? Nu. Uh, als, als er niemand is, dan wordt hij van de gemeente uitbegraven. Maar de gemeente zoekt natuurlijk wel naar allerlei uh, potjes... ...omdat natuurlijk... Uh, ja, daar ergens vandaan te uh, krijgen, maar het wordt dan dus door de gemeente begraven. Ja, het is dus niet ont... zo van dat je gewoon. Uh... Nee, nee, nee. De, daar zorgt dan de gemeente voor en die hebben dan weer instanties die dus uh, mensen kunnen. Nou ja, instanties die om, om geld te, te krijgen. Want ja, het kost natuurlijk toch geld om iemand te begraven. Dus en ja, dat moet toch uh, betaald worden. Dus en dan. Uh, Zoeken ze bij sociale zaken of andere instanties uh, om, om geld. Gebeurt dat vaak dat je weet? Dat je ziet van oké, okay, dat is een wat goedkoper graf. Daar ligt iemand die helaas niemand meer had. Ja, ik weet er is hier iemand uh, onder de trein gekomen. En die meneer die is uh, hier begraven. En daar weten ze ook niemand. Wie weet wie dat uh, is? Of nog steeds een onbekende persoon. Daar komen straks ook langs. En dan uh, ja... Maar het moet begraven worden. Dus ja. Zenden. En daar is dus ook altijd geld voor. Dus uh, we, we laten er niemand boven aarde staan. Nee, ik heb dat uh, inderdaad. Wij hebben dat van CFM Zandvoort op de tekst uh, tv gezet. De kabelkrant. Het is inderdaad een mysterie. Het was nog niet eens zo'n oude man. Die had zelfmoord gepleegd. En er is helemaal nooit familie geweest. God nou ja. We zijn hem al een jaar of twee kwijt. Het is toch eigenlijk in en in triest. Ja. Dat is het zeker. Maar ja. We weten nog steeds niet wie het is. Dus opsporing. ...verzocht is hier geweest. En, uh, nee hoor, weten het niet. Nee. Niemand boven water komen. Ja. Het liefst om zo aan je einde te komen. Maar gelukkig dat de gemeente dan toch nog voor je zorgt... ...en dat je toch op een prachtige begraafplaats... ...als hier, uh, je laatste... Uh, ja, ...dat je hier mag rusten. Ja, dat is zo. We gaan verder, we gaan naar het bankje van onderling Hulpetoon. Dus uh, ook een hele belangrijke... Uh, ...organisatie vroeger geweest... ...die uh, ja, voor de armen en de zieken... ...zorgde vroeger dat onderling hulpetoon, als iemand in nood zat, ziek was, ja, dan, dan uh, kwam onderling hulpetoon uh, om de hoek kijken. En dat is een geweldige organisatie geweest, dat staat ook allemaal in het boekje te lezen. Daar gaan we naar het bankje toe. MUZIEK Weber. Meneer Weber heeft voor het heel veel werk wat hij gedaan heeft voor onderling Hulpentoon... ...als dank een bankje gekregen. Het bankje staat tegenover zijn graf. Daar kan zijn konden, zijn weduwe en zijn kinderen op het bankje zitten en kijken naar het graf. Even verderop ligt uh, onder een hele mooie boom... ...de allereerste man die hier begraven is op, de, op deze begraafplaats. En dat is de heer Groen. Hij is uh, begraven op... Uh, nou, uh, in 1918, in mei 1918, toen is zij hier, hier begraven. En dit is uh, het plekje. Het is de allereerste geweest die hier op deze begraafplaats begraven is. Was het een echte zandhoorter? Ja, het was een echte zandhoorter. Had je een bijnaam? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ik zou... zijn er niet Zoveel. Er zijn een heleboel groene. Ja, dus <laughs> en... dat, uh, dat zou ik niet weten, nee. Dus uh, ja, dus dat is. Uh... En even verderop. Dan hebben we een urnenis geplaatst op het oude gedeelte. Dat was toch een verzoek van de mensen om, als ze mensen gecremeerd werden, wisten ze ook, ja, soms word je uitgestrooid op zee. Je kon hier, op hier ook worden uitgestrooid. Je kan hier ook nog worden de urnen bussen kunnen worden begraven. Maar er was toch ook een vraag om een urnenis te maken op het oude gedeelte. En dat is hier. Wordt er ook nog gecremeerd dan hier in Zandvoort? Of moet je dat ergens anders laten doen en dan vervolgens hier plaatsen? Er kan hier niet worden gecremeerd. De crematoriums zijn in Haarlem en in Driehuis Westerveld. Mag dat niet omdat we hier vlakbij de bewoonde wereld zitten te cremeren? Of is het te duur om hier zo'n uh, crematorium te plaatsen? Te duur, te duur. Dus, en uh, ja... We hebben er twee van die hele grote crematoriums in de buurt en dat is niet nodig. Maar hier staan dan de urnenissen waar dus de urnenbussen in geplaatst kan worden. Met, nou ja, het ziet er fantastisch mooi uit. En leuk. Je moet een beetje beschrijven voor de luisteraars hoe de muur er precies uitziet. Het is best wel kunstzinnig in principe als je er zo tegenaan kijkt.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 Je weet het, Mon seul, si tu, comme envie peu de tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je Merci tout. pas pour moi mais tu peux bien les offrir à une autre.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 Ja, het zijn 45, ja wat zijn dat, kubussen, zes hoeken en daar uh, op elkaar, in en in elkaar geweven eigenlijk. Ja, ik vind het toch wel een heel kunstig iets. Er komt nog allerlei begroeiing uh, achter, dus dat het niet zo kaal is. En er zijn al verschillende uitgegeven, mensen die dat al ...gereserveerd hebben voor als wij doodgaan... ...dan willen we daar toch uh, een plekje, hebben, onze urnen, dat daarin gezet kan worden. Want hoe oud is de muur? Nou, uh, een maand of drie, vier ja. oud. Okay. Vrij, uh, vrij uh, recent is die geplaatst. En even verderop staat zuilen. Die, die, die zijn, nou, ik denk 14 dagen oud. Dat is weer iets aparts, dat is een uh, graniet iets... En daar kunnen ook de urnebussen ingezet worden. Ja, het, ziet er, ja, het is toch allemaal uh, vragen voor toch. Mensen willen dan toch uh, uh, nog een keertje langs hun dierbaren komen om uh, te kijken of uh, bloemetje te, te brengen. En ja, weg uitstrooien, Dat is, dan is het weg. En hier kan je dan toch nog uh, een keertje naartoe gaan. Dat het over, binnenkort komt er groen omheen. De groenvoorziening, is dat bij jullie zelf bij de Begraaf? het is van de gemeente, hoe moeten de luisteraars dat zien? De groenvoorziening wordt gedaan door de gemeente zelf. Dus die, hebben, die maken ook een plan, dat is de Michael Leinsaat, dat noem ik dan de, de oppertuinman. Die, die, ja, die zegt, ik zet dit hier neer of ik maak, daar zet ik, hoe je die dingen, coniferen Die komen er dan achter en dat wordt dan weer hoog. En ja, daar zijn ze altijd mee bezig, ze zijn, ja... De plansoenendienst eigenlijk hè, van de gemeente Zandvoort die dat doet. En Michael is dan hoofdzakelijk voor de begraafplaats. Die is ook altijd aanwezig om het onderhoud uh, te doen... en te kijken of alles goed gaat, enzovoort, enzovoort. Ja, want het zit natuurlijk wel vlak bij het strand in wezen. En ja, dan kan je niet allerlei bloeiende struiken en dat soort zaken doen. Dus het is wel degelijk dat mensen daar heel erg over na moeten denken. Of, nou, we doen daar inderdaad een konifeer, dat en dat en dat. Er moet ook tegen min 12 kunnen, want dat is helaas ook wel eens. Dat is best pittig. Ja, en er is... Is ook, er moeten soms wel eens bomen worden geruimd, want dan zit er weer, uh, ja, voor een iepenziekte, uh, er moesten laatst ook weer wat iepen weg. En uh, soms zijn er bomen die een beetje te groot uh, zijn, ja, dan moet je ze ook weghalen. En dan als er een boom weggaat, dan komt er weer een ander voor uh, terug, en soms wel een paar. Dus... Uh, ja, en wanneer je hier ook komt, of je hier nou komt in de, in de zomer, of in de winter, of in de herfst, of in het voorjaar, het is altijd mooi. In het voorjaar dan heb je hier prachtige stiense planten. En uh, ja, dat zijn van die kleine uh, hierzintjes en andere plantjes, sneeuwklokjes. Uh, het is altijd uh, heel verrassend als je hier komt. Zijn het ook vaste mensen van de gemeente? Het is niet zo van, nou, uh, op maandag gaan ze hier naartoe, op dinsdag moeten ze in uh, zuiden. Nou, dat zou ik niet weten, maar ik weet dat die Michael Lijnzaad is hier altijd aanwezig is voor de, de groene voorziening. En dan heeft hij ook uh, medewerkers bij. En ze komen ook andere mensen helpen, want het is natuurlijk best wel heel groot voor iemand alleen. En nu met al die bladeren die van de, de boom afvallen, ja, dan moet je natuurlijk helemaal aanpoten om alles weer in orde te krijgen. En er worden weer plantjes neergezet en er worden weer bollen erin gegooid. Dus het is altijd, uh, ja, ze zijn altijd bezig altijd bezig hier. Ja, het is wel te zien, inderdaad. Het is ja. echt uh, schitterend hier. Zie, FM! Voor Zandvoort en de regio. Ik ben hier bij het van Frans Zwaan. Frans Zwaan was van een van de oprichters van de werkliedenvereniging in Hulpentoon. Er is ook een straat naar vernoemd, de Frans Zwaanstraat. De vereniging werd in uh, 1892 opgericht met als doel elkaar het, uh, hulp te verlenen bij ongelukken, ziekte en overlijden. Vanaf september 1901 was Frans Zwaan jarenlang wethouder van onze gemeente. Even, even verderop ligt het graf van Jan Molenaar. Jan Molenaar is tijdens een oefening met de knzhrm Reddingboot, nummer 8, uh, omgeslagen en hij is overleden. Hij, zijn, zijn naam was Jan van Huig. Samen met de roeier Engel Schuiten zijn ze verdronken. En uh, Ondanks pogingen om hem te redden. Er is toen een hele ketting in zee gegaan van mensen. Om de, omdat op de boot la, was vlak nou ja, achter de derde bankje omge, om, omgeslagen. Maar ze konden er, er niet bij. Andere mensen hebben ze wel van boord kunnen halen. En Jan Molenaar en uh, Engel Schuiten. Daar kwam de hulp te laat voor. Dus, Maar het, uh, hij ligt hier. Nou. Dat gebeurde nogal vaak inderdaad. Of de Rensbigade zelf en de KNRM, de, de bekende redboot die de mensen uit de zee haalt. Ja, vroeger ging het al met roeien en met paarden gingen de boot gelanceerd worden. Het was levensgevaarlijk en deze mensen werden van boord gehaald. En soms ging het mis en dan ging je als jonge vent gewoon dood. Ja, de, deze boot werd ook dus door paarden in de zee uh, geduwd. En uh, daarna moesten ze aan de riemen. En uh, nou ja, dat is natuurlijk, ja, dan moet je wel heel sterk zijn. Een acht man was er aan het roeien. Ja, en dan krijg je toch een zee over, uh, die je natuurlijk niet precies uh, nou ja, goed, goed neemt. En dan sla je om, en dan, uh, dan gebeuren er dit soort ongelukken. Nou, we zullen nu verder lopen naar de vredeszuil. Er staat een hier een vredeszuil op de begraafplaats. Dat is uh, met, met een uh, tekst in drie talen. Nederlands, Engels, Japans en Duits vier talen zelfs. En er staat op: mogen vrede heersen op deze aarde. Waarom Japans? Dat zou ik niet weten. Nee, ik, ik denk van, uh, ja, ik bedoel, nee. <laughs> misschien zijn hier uh, Japanse krijgers uh, overleden. Ik weet het niet. Nee, nee ik weet het niet. Dat, uh, dat zou ik niet durven zeggen. Dus moeten we nog verder uitzoeken. <laughs> hier tegenover een uh, heel erg mooi graf. Recentelijk zijn er bloemen gelegd. Christine weet wie het is en waarom. Want er zit een hele aparte geschiedenis achter. Ja, dit is uh, het graf van uh, Cornelis Swalu. Uh, de bekende uh, dominee van Zandvoort. Het graf was in, is in, uh, heeft gelegen. Hij is begraven op de oude begraafplaats aan de Koningenweg of Prinsessenweg. En uh, het graf is hier in 1956 naartoe gegaan. Gebracht in tientallen stukken. En dat heeft hier tot vorige uh, maand in tientallen stukken gelegen. Wij hebben als begraafplaatscommissie gezegd, we houden een open dag. Zou het niet leuk zijn om het graf van dominee Zwalu en daarnaast het graf van dokter Smit... Eigenlijk...